Goedenacht en goed dat u luistert naar Dit is de Nacht. Het programma waarin we proberen uw ervaringen, herinneringen en belevenis een plekje te geven. 0800-1121 is ons gratis telefoonnummer waarop u kunt bellen. Het komende half uur praat ik nog even verder over emancipatie. Omdat het donderdag Internationale Vrouwendag is. Mijn gasten zijn nog steeds Franke Treur. Zij is schrijver en daarnaast Vreneli Stadelmeijer. Zij is ook schrijver eigenlijk, hè? toch? Of ja, Je bent eigenlijk een heleboel. Ik heb een ja. hele lijst van functies die allemaal gaan opnemen. Noemen, dan zijn ja. we weer een minuut verder. Um, u kunt dus bellen 0800 1121 en dan praat ik hier uh, door met mijn studio gasten. Ik, uh, uh, we hebben het al eerder even een beetje over gehad over het verschil in opvoeding. Dat we eigenlijk bij jongens en meisjes eigenlijk het al heel vroeg anders doen. Um, en dan nou was ik wel benieuwd of jullie dat zelf in jullie eigen opvoeding, toen jullie kind waren, hebben ervaren. Um, Franca, uh, ben je anders behandeld omdat je een meisje was? Ja, zeker. Ja. Ja, nou, ik groeide op uh, in een gezin met alleen maar broers. En we hadden een boerderij. En ook nog in een omgeving die vrij traditioneel was. Dus wat er bij ons altijd gebeurde, was de jongens gingen naar buiten. Die gingen uh, mijn vader helpen met zijn koeien en op het land. En uh, die ontmoetten dan de veekoopman en de, uh, weet ik veel wie. En ze gingen uh, chocolademelk drinken bij mijn opa en oma. Uh, uh, s ochtends en dan... Dus die, die, die zagen mensen, zal ik maar zeggen, of die, die, die maakte dingen mee. En ik, uh, ja, mijn moeder vond het handig als ik dan in het huishouden hielp. Maar daar gaan de verhalen nooit over. Dus als je dan aan tafel uh, met elkaar zit en, uh, en, en dan gaat het gesprek niet over... dat je de bedden hebt opgemaakt of de, dat de keuken weer mooi schoon is. Dat is gewoon Er is niks over te vertellen. Dus ik merkte al altijd wel, van uh, het gaat om de boerderij. Daar ga, dat is wat yeah. het belangrijke. Maar ja, ik kon daar niet over meepraten, want ik deed daar niet zo echt aan mee. En dan wilde uh, ik dat natuurlijk wel, maar dan zei ik altijd domme dingen. Dus dan, dan kreeg ik allemaal hoon over me heen, omdat ik, omdat ik er geen verstand van had... En ja, dat, dat, dat prikkelde mij heel erg. Ik wilde ook wel eens een keer iets leuks waar ik, waar ik euh, de baas over was. Of waar ik, waar ik verstand van had. Dus ik, ja, ik zocht dat wel heel erg. Maar kon dat als kind niet zo goed vinden. Nee, ik, ik las wel heel veel. Maar ja dat, ja, dat doe je in je eigen hoofd. Dus dan trek je je een beetje terug. Hè? Dan, het is niet zo dat er dan, je daar dan uh, verhalen over... Uh, Hebt. Dus uh, uiteindelijk, ik denk dat dat is natuurlijk wel een goede basis om schrijver te worden. Want je observeert dan veel meer in plaats van dat je meedoet. Terwijl ik eigenlijk mee wilde doen. Um, en ja, als schrijver doe je dat eigenlijk ook. Dus je observeert terwijl je eigenlijk ja. mee, <laughs> mee wilt doen. Dat blijft gewoon. Ja. Oké, okay, dus dat heeft dan wel weer een goede basis gelegd voor je carrière. Ja. later. Ja. ja, je kunt alles ombuigen. <lacht> uiteindelijk. <lacht> ja, dat ja. is waar. Ja. Want had je toen niet als klein meisje dan zoiets van uh, laat mij ook gewoon helpen op die boerderij? Ja, of komt dat niet? Jawel, en dat, en dat mocht ook al natuurlijk bij vlagen. Het is niet zo dat ik helemaal van buiten gesloten werd. Helemaal niet, want zeker in oogsttijd waren alle handen welkom. En dat vond ik geweldig. Dat deden we met z'n allen. Er was nog veel handwerken in die tijd. Zo oud ben ik al. Tegenwoordig doe je alles met machines. Maar toen eh, was het echt met z'n allen in het hooi. Of met z'n allen de, de, de voederbieten binnenhalen. En mm -hmm. Heel leuk. En, uh, maar ja, dan, degene die om de, die, die, de, de, de thermoskannen met koffie moest op, gaan ophalen, was ik. Ah, dan ben jij er weer op uit. Gestuurd. Ja, dat ja. wel. Ja, heel traditioneel. Ja. Hoe ben je uiteindelijk... Uh, uh, ja, wat je hebt best wel een carrière, kan je wel zeggen. Hoe is dat uiteindelijk... Uh, hoe ben je geëmancipeerd <laughs> Een beetje rare vraag misschien, maar je, je snapt wat ik bedoel. Ja, onderwijs. Wat dacht je daarvan? Ik ben gewoon naar school geweest mm -hmm. en uh, ik kon naar het VWO En uh, ja, toen ik op het VWO zat, bleek dat eigenlijk een soort toegang tot de universiteit. Wat ik van tevoren absoluut niet wist. En wat ook helemaal niet zo gangbaar was uh, in, in de kringen waar ik zat... Maar ja, ik, ik had een vriendje, die had al een zus die studeerde. En een vriendje zelf ging studeren. En toen dacht ik van, god, dat, kan ik dat ook? Kan ik naar de universiteit? Nou, dat, ja, dat vond ik bijna niet te geloven. Maar dat, uh, ja, dat, kon, dat, dat, dat, dat ging ik doen. En toen nou, ben ik gaan studeren. En via studie kom je, ja, kan je allerlei achterstanden natuurlijk inhalen. Niet zo dat ik op alle fronten achterstand had. Want ik had een goede middelbare school. Gewoon een degelijke plattelandschool. Dus dat is helemaal niet uh, uh, slecht. Maar er waren wel veel dingen die ik natuurlijk nog moest leren. Waren er mensen die dat raar vonden dat jij naar de universiteit ging? Raar weet ik niet. Er waren al mensen tegen. Maar dat had meer met religie te maken. Want... Uh, um... Mijn oma bijvoorbeeld die dacht wel dat ik dan van mijn geloof zou vallen. Wat ook, het heeft gelijk gekregen. Dus het was terechte, terechte angst. Maar, uh, dus het waren er niet helemaal voor. Maar, maar dat wel. kwam niet alleen omdat je meisje was. Dat was ook uh, om andere redenen. Nou, het idee heerste wel, en dat had ik zelf ook heel sterk... dat ik dan, als ik later groot zou zijn, dat ik dan juf of zuster kon worden. En dan leek me juf het leukst. Maar dan zou je ook naar de pabo moeten. En mm -hmm. daar was dan een reformatorische variant van in Gouda. Dus het, het zag er heel erg aan uit dat ik dat zou gaan doen. Dat ik uh, naar de drie star zou gaan in Gouda en daar uh, pabo-opleiding. En dat ik dan uiteindelijk op een reformatorische basisschool les zou geven. Maar ja, toen was een, bleek ineens een, de universiteit een optie. Dus toen vervloog het hele idee van die pabo weer. Ja... Toen ben je dat gaan doen. De rest is geschiedenis. Um, <laughs> Verenen, hoe. Vre, doe ik het weer verkeerd? <laughs> mm -hmm. Vervelend, hè? Dat, je hoort het vast vaak. Ja, ja? ja, heel vaak, ja. ja. He? ja. ja. Gek, <laughs> hè? Ik lees het gewoon nu op en dan wordt het automatisch, gaat het verkeerd. Um, hoe was dat in jouw uh, opvoeding? <clears throat> nou, um, het e de, de, mijn eerste feministische daad, dat is wel leuk om te vertellen, was op de lagere school. Uh, moesten de meisjes een popje breien en de jongens mochten voetballen. En ik wilde ook voetballen. Ik wilde helemaal geen popje breien. Dus ik was heel boos. Ik ben naar huis gelopen. En iedereen een rep roer, want vereniging was zoek. En, uh, maar goed, uiteindelijk, uh, mijn ouders waren het met mij eens. Die vonden dat ook raar. Dus die zijn op school gaan praten. Vanaf dat moment mochten de meisjes kiezen... of ze een popje gingen breien of gingen voetballen. Uh, of handenarbeid uh, mochten doen. Uh, uh, de jongens mochten niet kiezen. Oh, die, oh, die mochten geen popje breiden? Nee, dat is dan wel weer wonderlijk. Die mochten niet kiezen. Maar tegenwoordig mogen ik, uh, jongens ook wel vaak breien. Dat, uh, ja, dat, dat het, veranderen ja. dingen, gelukkig. Ja. Ja. Ja. Dus, uh, nou, en, en, en bij ons thuis was het wel zo dat ik uh, eigenlijk ook alles moest... wat de jongens... Uh, ik heb ook twee broers. Dus ik moest ook uh, uh, het gras maaien en uh, uh, uh, uh, schilderen... plankjes ophangen whatever wat er moest gebeuren. Dat moest ik ook allemaal doen. Maar ik, ik moest ook helpen met koken. En dat hoefden mijn broers dan weer niet. Dus ik moest wel de jongens dingen doen. Maar de jongens hoefden niet zeg maar, de traditionele meisjes dingen te doen. Uh, en, en mijn vader die, die verzuchtte ook wel eens van... Uh, wat jammer toch dat jij geen, geen jongen bent. Dus ik was eigenlijk in alles beter dan mijn broers. Uh, ja, dat klinkt heel raar om dat te zeggen, maar dat was wel zo. Uh, uh, ja, dat vond hij toch eigenlijk wel jammer. Een beetje verspild aan een meisje of zo, dat, dat gevoel. Dus ik had al heel snel het idee van dat meisjes dingen zijn minderwaardig. Uh, Daar kan je je maar beter niet meer in laten. Dus uh, ik mag vooral stoer zijn. En uh, goed in sport. En goed uh, op school. En uh, dan, uh, dan uh, kom je er wel. Ja. ja, dat is wel een beetje gek iets om te zeggen, misschien. Toch? Wat jammer dat je een meisje bent. Ja, dat, dat, dat is wel heel gek bedoel. om te zeggen. Als ik dat nu tegen hem. Ik heb het wel eens tegen hem gezegd. Dat heb ik nooit gezegd. Maar Toen hij niet. Heeft hij wel gezegd? <laughs> maar goed, dat was in die tijd. Misschien ook. Maar ja. het is natuurlijk heel raar. Uh, uh, uh, maar goed, ja, weet je. Het, het is ook gewoon hoe er gepraat wordt thuis over succesvolle mannen en succesvolle vrouwen. Um, uh, ik kan me nog een feestje herinneren bij ons thuis... dat mijn vader, ik weet niet wat hij werd, 65 of zo... en had hij vrienden uitgenodigd. en van, Hij heette iedereen welkom in zo'n soort speech-ding. Uh, en uh, dat hij dan uh, van alle mannen zei van... Oh, die is directeur bij de Bank en die is professor. En die vrouwen die erbij staanden, die stonden, die werden niet benoemd. Terwijl er was ook een professor bij... En, en, en mijn moeder, die ook gewoon fulltime werkte, hè? mijn ouders hadden een zaak. Mijn moeder, die ook voelt, die zei niks. En dat ik er echt bij stond en dacht, hè? Wat gebeurt hier nou? Wat, wat is dat nou raar? Waarom zeg je niet dat zij ook professor is? Of, of ook een winkel heeft, of whatever. Ja. Ja. Nee, dat werd, was gewoon niet belangrijk. Maar de, de, zei je het dan toen ook? Nou ja, je, ik was zo verbijsterd dat ik dat ik dat op dat moment niet zei, nu, nu ben ik daar veel alerter op... en zal ik dat meteen zeggen, maar dat je na de denkt... hè? Mm -hmm. Maar dat, dat doet wel iets met je. Mm -hmm. He, dat het gewoon, ja, vrouwen zijn niet belangrijk. Het is gewoon eigenlijk niet belangrijk wat ze doen. Ja, leuk professor, ah ja, leuk erbij, zo. Ja, mm, doet er niet toe. Maar het zat er sowieso dus wel al vroeg in bij jou. Want in ja, heel veel mensen had je dat niet eens door. Hebben. Ja, ja, ja, dat zat er bij mij al heel vroeg in, ja. Nou, dat kwam ook. Mijn, mijn ouders uh, uh, hadden een bedrijf wat kerkelijke gewaarden maakte. Uh, uh, en, en het was bij ons thuis een komen en gaan van pastoors en bischoppen en zo. Uh, die dan uh, bleven logeren. Allemaal mannen. Wat, allemaal mannen. En dat irriteerde mij gewoon. Dat ik dacht, ja, belachelijk dat je gewoon als vrouw geen priester kan worden. Hè? Dat is in de katholieke kerk mm -hmm. dat is dat natuurlijk zo. Uh, uh, dat vond ik echt gestoord. En dat is ook. Ja, dat, dat, dat, dat ik dat niet kon, kon worden. omdat ik een vrouw was. Alleen maar daarom. Mm -hmm. Dat vond ik onuitstaanbaar. Dat, dat, dat, dat, dat vond ik zo onterecht. En dat vonden mijn ouders overigens ook. Maar ja, dat, dat, dat maakt denk ik wel uit. want Bij ons was het natuurlijk ook zo. Ik kon ook geen, niet in de kerkenraad of wat dan ook. En het, en het was zelfs zo dat je in, in, de, in de kerk. waar ik opgroeide. daar uh, waren. Werden alle vergaderingen alleen maar door mannen bezocht? Dat heet ook de manslidmatenvergaderingen. En die, ja. die, die kozen het bestuur en wie uh, er in de kerkenraad kwam enzovoort. Maar voor mij was het zo volkomen normaal. Maar dat was ook omdat, omdat mijn ouders protesteerden daar ook niet tegen. Die hadden daar ook niet zo, helemaal geen moeite mee, of die zeiden daar nooit iets over. Dus dan zo'n bewustzijn, dat jij dat dan zo fel had... heeft toch ook al met je opvoeding te maken, denk ik. Dat je ouders doen er toch ook al wel Ja, ja ja, over. ja, ja, mijn ouders gaven me daar wel gelijk in. En die vonden dat ook heel leuk, als ik dan weer fel van leer trok... tegen ja, zo'n ja. zo zo bischop. Uh, dus dus uh, ja, dat, dat is wel zo. Ja, deed uh, je dat dan ook? Gewoon ja, dat, ook weer ja. tegen zo'n bischop ja. zeggen? ja. ja. Ja, en wat kreeg je nou, dan voor reactie? Ja, wat, wat, we we, we hadden vaak bisschoppen over de vloer dan, die, die dan uit Amerika kwamen, bijvoorbeeld. Hè? Uh, uh, en die logeerden dan bij ons. Uh, uh, en dan had ik daar wel discussies mee, ja. ja. Heel benieuwd hoe dat ging. Nou ja, ja. en dan zo'n bisschop die zich die dan een beetje zo ongemakkelijk. Want dan zit daar dan zo'n meisje van 16. <lacht> Weet je wel? Vrienden die lesen. Ja, ja. <lacht> en die... Maar ja, ja, ik, ik, ja, ik was het daar gewoon echt niet mee eens. En ik heb ook echt een tijd gedacht van, ik word paus. Dacht ik, ik ga gewoon paus worden. Dat, dat leek me nou een wonder waar de wereld wat aan heeft. Zo vrouw als paus. Een vrouw als ja, paus. paus. Dat is een goed idee. Wat zou de, wat zou de wereld daaraan hebben? Nou, <lacht> ik, ik, ik denk dat dat, uh, dat heel verfrissend zou zijn... wanneer er eens wat vrouwen in het Vaticaan rond zouden lopen. En uh, overigens zie je daar ook wel weer wat veranderen. Hè? Dat daar ook wel weer wat vrouwen benoemd worden. en zo. Maar het, in het Vaticaan? Denk... Ja, ja, ja. Volgens een stukere te zijn. Nee, nee, nee. nee. Een directeur van het Vaticaan Museum is volgens mij een vrouw. Maar nou ligt. Ik, dat weet ik niet helemaal okay, zeker. Oké, maar dat maar... is niet een geestelijk ofzo. Maar goed, dit is een hele aparte ja, discussie Ja, dit is een hele aparte natuurlijk. discussie. Maar uh, uh, ik blijf het van de zotte vinden dat vrouwen geen priester kunnen worden. We maar... gaan even naar Mirjam Die heeft namelijk ingebeld. goedendag goedendag Welkom in de uitzending. Dank, dank. Uh, ik zat een beetje... Ik heb dat als kind, van kind af aan heb ik er eigenlijk al moeite mee gehad. En heb ik nog steeds dat dat... dat uh, zeg maar zachte en uh, gevoelsmatige eigenschappen aan vrouwen worden toegericht. Of ook echt vrouwelijk worden genoemd, als het erover gesproken wordt. En de, de meer, uh, nou ja, adrem en, en, en, uh, en verstandelijk. En, uh, dat zijn allemaal mannelijke eigenschappen. Ik heb het als kind al heel irritant gevonden. Want als je dan adrem was, of, of je was... Uh, nou ja, ja, ik bedoel, dan, dan, dan was je dus... Uh, Mannelijk, ja. ja. Nou, in ieder geval niet vrouwelijk, laat ik het zo ja. zeggen. Ja, ja, ja. ja. Herkenbaar hoor. Uh, uh, uh, ik vraag me tijdens mijn theatercolleges ook altijd aan het publiek. Uh, daar zitten overwegend dan vrouwen in de zaal. Van wie van jullie is er uh, als kind uh, bazen genoemd? Nou, dan steekt minstens de helft zijn hand ja. op. Uh, uh, en wie van jullie als kind werd, maakte er te veel lawaai... dan steken ze ook allemaal de hand op. Uh, dus ja. als meisje wordt je gewoon al, al, al geleerd... dat je bescheiden moet zijn op de achtergrond, dienend... Hè? met de koffie komen als uh, dat nodig is. Hè? Dus dat wordt er gewoon ingeramd door je ouders... maar ook gewoon door, door alles wat je op tv ziet... Uh, in reclamespotjes, maar ook in, weet ik veel, soaps of... of, of, of. en... en, en... Uh, uh, uh, ja, dus, dus, en als je daar dan niet aan voldoet, dan ben je, de, ben je de bitch of het manwijf of dan heb je haar op de tanden of whatever. Dus het, dat is heel, heel ingewikkeld en het is voor meisjes enorm pijnlijk ook. Nou ja, want ik heb toch nog wel, ik heb echt een mazzel dat mijn ouders. Ik heb een broer, uh, maar tussen mijn broer en mij werd eigenlijk, of, werd eigenlijk geen onderscheid gemaakt. Tenminste, dat heb ik nooit zo, uh, zo gevoeld. Uh, en dat hebben zij ook inderdaad nooit gewild. Dus ik speelde gewoon lekker met de autootjes van mijn broer. Ik, heb, ik vond poppen vond ik drie keer niks. Nee, ik ook ik niet het wel van mijn oma. Maar ik, uh, wat op zichzelf lief is natuurlijk. Maar gelukkig, mijn ouders begonnen daar, uh, ja, die kochten dat niet voor me. Want die wisten dat we hadden ja. geen kans. Ja. Hm, ja, en ik cool. zat hoger in, uh, in de boom dan mijn broer. Dus, uh, en dat, dat was allemaal goed. Maar juist dan valt het misschien juist ook wel extra op in het taalgebruik van anderen. Nou, in ja. taalgebruik zeker. En zelfs als, als een vrouw dan iets heel stoers doet en uh, iets, iets echt... Uh, nou, iets cools, dan, dan, dan is het een wijf, een wijf met ballen. Ja, ja of een wijf. Ja, ja, nou. oh, ja. ja. Een kerel ja. van een wijf, ja. ja. Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk mannelijke en eigen, vrouwelijke eigenschappen... of zo wordt het genoemd, omdat, ze, omdat die eigenschappen of, of veel meer bij mannen voorkomen... en uh, vrouwelijke eigenschappen veel meer bij vrouwen. Dus daarom, da dat is de benaming. Dat uh, begrijp ik, maar ja. wat stuurt wat op een gegeven moment? Ja. Dat is waar. Maar het, het aardige is dat ze, dat ze hebben uh, ook onderzoek gedaan naar uh, hoe kinderen spelen. Uh, en als je dan, uh, dat is wel een mooi voorbeeld... Uh, dat je als je jongetjes, geldt niet voor alle jongetjes... Hè? en ook niet voor alle meisjes. Hè? Maar als je jongetjes een pop geeft, dan gaan ze met die pop schieten. Uh, en als je meisjes een vrachtwagen geeft of een brandweerauto dan leggen ze die in de wieg. En dan gaan ze daarmee uh, uh, lopen ja. knuffelen. Dus, dus, als er onderzoek naar gedaan is, dan wil ik dat wel geloven, maar ik kan me er werkelijk niks bij voorstellen. Nee, ja, ja, ja. Nou, als ik lieg, lig ik in commissie, maar dat is... Nee, ja, nee, het, ik. Uh, ik wil ik ja. je wel geloven als ja. dat onderzoek is ja. gedaan, maar ik, uh, ja. ja. Nou ja, het is ook zo dat, dat babytjes in de wieg, uh, uh, meisjesbabytjes kijken naar de gezichten, jongensbabys kijken naar de mobiel die boven de wieg hangt. Ja, nee, dat, dat, dat zal hoor. En ik wil ook best geloven dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Ja, ook buiten de lichamelijke... Ja. Uh, ik wil best geloven dat er, dat er, dat er uh, en zeker ook met hormonen later... dat, dat er iets van, van het verschil in, uh, in zit. Maar het... het, het uh, het is gewoon zo eenvoudig om te zeggen: lief, mooi en schattig, dat zijn ja. vrouwen. en het andere is ja. man. Ja. En uh, juist ook omdat er dan wordt gezegd: van ja, maar dan ben je geen vrouw. Ja, dat, dat, dat is ook weer zo'n aanklacht. Ja. Dus dan heb je het idee van: nou, misschien, want ik kan toch een beetje bijsturen. Ja, dat is dus ja. wat er ja, gebeurt. Precies. Ja. ja. Ja. ja, precies. Dus ja. Daarom heb ik het idee van, ik, weet wel hoe het ooit, ik begrijp wel waarom ja. het ooit zo allemaal genoemd is. Ja. Maar misschien dat daar gewoon ook inderdaad echt een rigoureuze verandering in zou moeten komen. Wat ik ben voor. Ja. ja, ik ook. <laughs> nou Mirjam, hartstikke ja. bedankt voor het punt en voor het bellen. Prima, hartstikke goed. <laughs> Oké, okay, en een fijne nacht nog. Punk Jez is gelijk. hoi hoi. Jullie zitten allebei zo hoog in je energie. Jullie hebben geslapen, zeker? Van Ik volle. heb geslapen ja. van het Ik ook, ja. Dat ja. ja. ja. ja. ja. ja. merk je toch? Ja. <laughs> ja. okay. ja. Gaan we nou. het veranderen. Ja. Ja. Ja. Revolutie. Ja. Maar ja. dit is wel een interessant punt. Ja. Uh, waar we, uh, uh, uh, uh, wat we nu ook aansneden... was dat er dus biologisch gezien... Uh, zelfs bij babytjes dus al verschillen te zien zijn. Ja. Ja. ja, dat is zo. Ik bedoel, het zou onzin zijn... om te ontkennen dat die verschillen er zijn. Maar wat er gebeurt, is dat uh, uh, uh, het vrouwelijke als minder wordt gezien. Ja, het gaat om het oordeel wat je eraan verbindt. Precies, mm -hmm. hè? en, en uh, dat zie je bijvoorbeeld ook met studies. Uh, als je uh, communicatiewetenschappen... is toch net even iets minder dan uh, elektrotechniek aan de TU Delft. Mm -hmm. Maar dat is ook zo. Nou ja, je... Nee, dat zegt gewoon onzin. Het zijn dus allebei een universitaire studi studie. Er zijn iets te veel studentencommunicatie. Ja, communicatiewetenschap is altijd een beetje een grapje... onder journalisten dat je, daar, dat je dat beter niet kan doen als je een baan wil. Maar dat ja. komt vooral omdat te veel mensen het studeren. Oké, okay, maar, maar ik denk ook omdat wel, ja. er heel veel vrouwen zitten, hè? Omdat er heel veel vrouwen zitten, is het minder waard. Mm -hmm. Of, of, of uh, als je talenstudies uh, gaat doen. Ik of vind het uh, goed HR. voorbeeld, want dit is niet echt een studie. Zijn... Jawel, tuurlijk is het wel een studie. Het is gewoon een universitaire <laughs> studie. Dus ik bedoel, hoezo, ja... Ja, je zit tegenover twee mensen van de Universiteit Leiden. Die worden een beetje opgeleid, volgens mij. Om, uh, ik merkte dat in ieder geval ik heb ook een leiding gestudeerd. Je heb hebt ook een leiding gestudeerd, mm -hmm. toch? Er werd op uh, bijvoorbeeld communicatiewetenschappen een beetje neergekeken. Maar ik weet omdat niet of dat omdat er heel veel vrouwen op... ja, zitten. Ja, is dat, ja dat denk ik wel. Dat is hetzelfde okay. als, als uh, bijvoorbeeld uh, als je uh, uh, uh, psychologie studeert, wordt ook op neergekeken. Ja. Ja, is toch een vrouwenstudie. Ja, psychologie vind, vind ik een goed voorbeeld, want dat, Ja, dat... psychologie is een goed voorbeeld, ja. Want dat vind ik ah, gelukkig. <laughs> nee, want dat is waar. Dat worden door heel veel studenten. De heel veel studenten zijn vrouw. En dat is inderdaad een soort makkelijke studie. Maar Brett pakket. Ik, heb... ik ja. heb het een jaar gestudeerd en het was helemaal niet zo makkelijk. Nee. Zeker de statistiek was echt een uh, ingewikkelde klus. Ja. Ja. Maar als we het bijvoorbeeld hebben over nou ja, eigenschappen die we dan uh, in de maatschappij mannelijk en vrouwelijk noemen. Als je het dan bijvoorbeeld hebt over een uh, CEO, iemand die de basis van een groot bedrijf. dan wordt er vaak ook gezegd: ja, dan moet je een beetje hard zijn, dan moet je een beetje streng zijn. Uh, en dat zijn dan eigenschappen die mannen zelf zouden hebben dan vrouwen, denkt men dan. Maar in het sociaal proces moet je een beetje. Um... Het spel spelen zoals het gespeeld wordt. En als er allemaal mannen zitten. en, een, en er is één vrouw. dan kan die niet anders dan. dan meedoen. Ja, met dan de ook zo zich aan gedragen. Ja. Ja. Dus ja. moeten we. moet het dan gewoon het spel veranderen? Nou ja, als. nee, <laughs> zodra er in een groep. meer dan drie. drie of meer vrouwen zijn. Drie, je, ja. dan, dan verandert de hele situatie okay. al. En dan. dan kan je. dan kan je het meer op je eigen voorwaarden doen, zeg maar. Dan kan je. dan kan je meer ook op een vrouwelijke manier. leiding geven. Of in een. In een het een stem krijgen, ja, wat is dat dan ja. dat wij leiding geven in ons hoofd, dan verbinden aan die eigenschappen die we typisch mannelijk vinden? je, je past je aan aan de dominante groep, denk ik. Dus je, je uh, ja, als het als iets altijd al zo is en je komt er als enige vrouw tussen, ja, dan, dan kan je dat eigenlijk alleen maar op een manier doen zoals het al um, zoals het gebruikelijk is, mm -hmm. zeg maar. dan, dan ja. pas je je aan. Maar met, met, met drie vrouwen, dan, ben je, dan kan je een front vormen. Of dan kun je, dan kun je elkaar bijvallen. Dan kan je, dan kan je ja, het op een andere manier doen. Ja, organisaties zijn gewoon nog ge, georganiseerd ge volgens de mannelijke regels. He, de mannelijke structuren, mannelijke mm -hmm. regels, mannelijke spelregels ook. En als je daar inderdaad als één eenling tussenkomt... dan kun je niet anders dan je daaraan uh, conformeren. Uh, ik zeg altijd, als je mee wil voetballen met de jongens... Ja, dan moet je gewoon schoppen. En dan kan je niet de bal vangen en zeggen... ja, ik ben een vrouw, dus ik vang de bal. Slaat nergens op. He, dus je moet gewoon aan die regels meedoen. Ja, ja. Maar je kan uh, het spel veranderen op het moment dat je met meer bent. Precies, ja. ja. En je ziet dus ook, als je vrouwenvoetbal vergelijkt met mannenvoetbal... dan zie je dat vrouwen anders voetballen. Met dezelfde spelregels voetballen ze anders. Die scheidsrechter is eigenlijk helemaal niet nodig bij vrouwenvoetbal. Dat is ook zo grappig. Nee, ze klagen ook veel minder. Dat is heel opvallend. Ja. Ja. En, en er worden geen zwalbes <lacht> gedaan. En uh, vrouwen gaan niet met gestrekt benen in een duel. Die spelen gewoon de bal, weet je wel. Dus dat, dat, dat is echt heel opvallend. Terwijl bij mannen... Nou ja, ik, ik vind het ook echt onbegrijpelijk. Als jij nou profvoetballer bent. Je doet de hele dag niks anders als, als voetballer. Hoe kun je dan zulke fouten <laughs> maken als met een gestrekt been ergens ingaan? Dan weet je dat je dat doet. En dan neem je dus gewoon het risico dat je dat de ziet en dat je af bent. Mm -hmm. Maar dat doen ze gewoon bewust. Denken van nou, misschien kom ik ermee weg. Terwijl vrouwen denken van oh, dat mag niet, doe ik niet. Nee. Dat is een verschil in spelregel. Ja. Ik sprak uh, een uh, tijdje geleden Daphne Koster. Dat is een van de beste vrouwelijke voetballers in Nederland. En zij zei: het zou goed zijn als uh, jongens en meisjes, tot een zekere leeftijd, samen voetballen, want ze leren heel erg van elkaar. Ja, lijkt me een fantastisch plan. <laughs> ja. Kan dat bij volwassenen ook? Ja, dan heb je misschien wat fysieke verschillen dan. Dan gaan die mannen, al die vrouwen omdouwen en zo. Ja, nou ja, ik weet niet of die vrouwen zo snel om te douwen zijn. Dat <laughs> ja, uh, kan ik niet zo goed beoordelen. Ja, misschien zijn ze gemiddeld wat uh, langer, ja. de mannen. Ja. Met koppen niet zo ja. eerlijk. Ja. Ja, ja. Ik, ja. ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of je dat nou uh, uh, moet doen. Mijn uh, team. Een gemengd team, we hebben dat natuurlijk bij korfbal. Maar je zou bij golf bijvoorbeeld, zou je dat prima kunnen doen. Ik bedoel, daar word je gecompenseerd voor je, je gebrek aan. Uh, yeah. Bij curling doen ze het ook volgens oh, mij ja. nu. Hè? Heb je ja. Dit, ja, dat was nieuw, <laughs> maar dat zijn een gemengde teams. Zeg maar iets, en dart okay. zou je het ook kunnen darts, doen. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. ja. Nou, wie weet in de toekomst bij uh, sporten uh, het uh, gemengd doen als het kan. Dat uh, zou wel een revolutie zijn, denk ik. Ja, ja. Ik wil het tot slot nog even hebben over een soort nieuwe feministische golf. Dat wordt wel eens gezegd. Hoeveel is de feministische golf? Zijn we? De derde. De derde. Ja. Okay. Ja. En uh, waarom is die zomaar ineens vandaan gekomen? Uh, nou ja, als reactie op de tweede feministische golf. En, en mijn generatie, ik ben 55, die toch een beetje heeft laten liggen. Uh, zie je nu dat, uh, dat uh, uh, met name jonge, jonge vrouwen... Uh, wakker worden en zeggen... wacht eens even, uh, volgens mij moet er wat gebeuren. Dus ik, dat is heel goed. Maar het is, het is ja. totaal onduidelijk... Wat, het, wat, wat de precieze standpunten zijn van de derde golf. Het is, het is heel warrig. En het is heel persoonlijk vaak. Het persoonlijke uh, wordt heel erg... Uh, um, ja, politiek gemaakt. En het gaat over uiterlijk en zo. En het gaat ook over... over uh, inderdaad zorgverdelen verdelen, maar... Verdelen van de macht. Ja, maar het is, het is allemaal best wel um, ja, onduidelijk, ongestructureerd, zeg ik maar zeggen. Uh -huh. Maar misschien weet jij uh, er al een lijn in te zien en te ontdekken. Nou ja, wat ik vooral zie is dat het jonge vrouwen uh, uh, aanspreekt. Uh, en die doen dat op een andere manier dan dat uh, de, de Joke en de Hedy... Dat zijn altijd jonge vrouwen uh, geweest, elke golf was... Deden, ja, maar in mijn, toen ik jong was... Uh, uh, pak een beetje dertig jaar geleden... Uh, uh, was het niet zo'n item als dat het nu is. Hm. Dus dat het is, het is, het is, het is echt wel veranderd. Um, en, uh, kijk, en, en in de tijd van Hedy uh, van, uh, van Dancona en uh, uh, Joke Smit ging het ook echt over, over abortus. En over onderwijs voor vrouwen. En uh, ja, dat zijn dingen die, die nu allemaal gerealiseerd zijn. Het gaat nu veel meer om gelijkheid in macht. Hè? De me too discussie uh -huh. is daar bijvoorbeeld een, uh, yep. een uh, uiting van. Uh, en het gaat ook veel meer om, om uh, uh, op de werkvloer, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, en, en, en, en veel meer aandacht ook voor vrouwen. Representatie, in de media. ja, precies. Ja. Dat is ook. dat het, ja? ja. Wat, ja. Wat, wat, we, wat je wel zou kunnen zeggen, uh, uh, als je uh, bijvoorbeeld op internet zeggen mensen dat ik ben feminist, dan krijg je vaak echt een enorme stortvloed ja. aan reacties. Oh, ja, ja. Uh, dus daar dus ja. zul je alles van weten. Ja. Maar jij bent, um, al, jij bent toch ook feminist? Ik ben ook, ja. Ja, ja denk ik wel. Nou, heb ja. je al op Twitter gekeken? Uh, nee. Dat doe ik ook meestal niet tijdens uitzendingen, dat is nogal afleidend. <lacht> um, uh, maar de, want er is ook heel veel onduidelijkheid van wat een feminist nou eigenlijk is. Want ja het is geen onderwerp, denk ik. Nou, misschien vegetarisch zijn. Dat dus, is ook nog wel eens een onderwerp, maar en, waar, wat zoveel irritatie opwekt bij mensen. Ja. Nou ja, Waarom omdat is dat? het vaak ge geclassificeerd wordt als anti-man. Ja. Maar dat is natuurlijk. Ja, ik, ik bedoel, ik ben feminist, maar ik hou enorm van mannen. Uh, uh, ja, dus. dus... Uh, uh, en ik beticht mannen ook helemaal niet van kwade wil of zo. Of uh, van uh, mannen een complot tegen vrouwen hebben of zo. Dat is nee, absoluut maar waarom denken de mensen of mannen dan misschien niet? Ja, die voelen zich bedreigd. Kijk, ja. mannen hebben de macht. En dus wij vrouwen willen ook macht. Ja. Dat is gewoon het bedreigend. Bedreigend. En op het moment dat mannen uh, macht moeten gaan afstaan en vrouwen... is dat bedreigend. Dat is gewoon, dat is gewoon, en dat is geen boze opzet. Uh, maar zo werkt het gewoon. Maar hebben er zijn ook vrouwen meedoen? die er tegen zijn, toch? Ja, er zijn heel veel, of heel veel. Er zijn uh, genoeg vrouwen die uh, uh, uh, zich. Die uh, ja, denk dat niet... ze dan te veel moeten. Ze zijn bang dat ze dan uh, yeah, yeah, aan de bak moeten. Ja, of die zijn bang om als manwijf uh, te worden neergezet. Of uh, bang niet meer in smaak te vallen bij de mannen. Uh, mm. Dat is natuurlijk ook wat, uh, wat uh, Walt Disney ons leert. Hè? Dat uh, vrouwen vooral hun kop moeten houden. Mooi moeten zijn en hun kop moeten houden. Uh, ja, op het, het is moment ook wel dat weer aan het veranderen, toch? Dat gelukkig de nieuwere Walt Disney's uh, zijn, uh, zijn wel beter. Mm -hmm. uh, maar het zou, het zou kunnen samenvatten dat de huidige feministische golf... verder gaat dan het gelijkstellen van rechten. Want uh, veel mensen zeggen... nou in Nederland hebben mannen en vrouwen toch wel geno uh, dezelfde rechten. nou Onze eerste artikel in de grondwet is dat je niet mag discrimineren. Nee. Um, dus, maar dat het, dat het verder gaat dan alleen die rechten. Dus dat het ook gaat om hoe we met elkaar omgaan. Ja, en over macht. Het gaat ook over macht. Ja. ja dus er ja. staat natuurlijk niet precies in de regels wie de macht moet hebben. Nee. Dat gebeurt gewoon. Maar de macht is bij, bij de mannen. Dat is helemaal helder. Ja. Dat is absoluut nog zo. Ja. Kijk maar naar het kabinet. Ja. Ja, dat is misschien dat wel duidelijkste het duidelijkste voorbeeld. ja, ja. ja. ja. Waar gaat dit toe leiden, deze feministische golf, denken jullie? Nou, ik hoop tot een wereld waarin uh, mijn dochters en mijn uh, achter, uh, mijn kleindochters uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, gelijk behandeld worden. Gelijke rechten hebben, gelijke macht. Dat hoop ik. Ja, alle kanten. Ja, ook kniften. alle kanten hebben. En ja en ook dat je gewoon. Um, als iemand zegt van oh, de, daar loopt de dokter. Dat je dan uh, niet automatisch naar de man kijkt die daar loopt, maar dat je ook naar een vrouw kijkt. Ja, de artsen zijn heel vaak vrouwelijk. Maar toch denken we bij dokter nog aan een man. En ja. Bij, ja, bij professor en bij alles, alles wat een soort macht. Ja, en uitzet. bij een schrijver ja. aan een man. Ja, mijn schrijver ook. Ja. Ik wil tot slot nog even een citaat laten horen. Uh, afgelopen nacht was namelijk de Oscar-uitreikingen waren de Oscar uitreikingen. En uh, de beste vrouwelijke hoofdrol. Die uh, was uh, voor uh, de actrice die de hoofdrol speelt in Three Billboards. En toen zij de, uh, de prijs kreeg, toen zei ze dit.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 Francis McDormand, hij zij. Uh, uh, fantastische actrice. Een geweldige trouwens. film ook. Ja, maar Real wat, wat vinden jullie hiervan? Dat, dat ze de, de, dit moment. Ik eerste het uh, eerste helft niet Sorry. Als Ze zei: uh, als alle vrouwen die zijn genomineerd voor een prijs. nou eens opstaan en laten zien uh, dat er zoveel goede vrouwen zijn. Ja, dat is in ieder geval. Ja? Ja, maakt het zichtbaar. Ja, is dat uh, uiteindelijk ja. wat er moet gebeuren? Ja. Dat is een soort uh, dus ja. die, die bewustwording ja. waar ja. we het over hadden. Ja, ja. ja. En dan is het natuurlijk nog niet een eerlijke situatie. Want niet iedere vrouw, vrouwen worden minder genomineerd dan mannen. Maar in, ik denk in de Oscars is het natuurlijk wel zo dat je altijd de vrouwelijke categorie hebt. Hè? Bij, uh, bij in ja. elk geval bij de acteurs, maar ja. natuurlijk bij de schrijvers niet. Dus niet een aparte vrouwelijke. Dus dan heb je nog steeds dat het aantal genomineerden toch altijd uh, onder oh, mannen groter wordt is. Dat is ook ja. zichtbaar. Dat zie je dan dus ook. Je ziet dat er toch gewoon ja. niet heel ja. veel vrouwen opstaan. Maar als je 30 jaar geleden naar de Oscar uitgaat, was het nog veel kijken, dramatischer. Het nog veel minder. Ja. Dus komt het dan vanzelf goed uiteindelijk? Niks komt vanzelf goed. Nee, dus er moet aan gewerkt worden. Nou, maar die massale bewegingen, dat is MeToo en zo. Ik vind het ook wel hoopvol hoor. Ik ja, denk ook, ik ook wel echt dat er dingen aan het veranderen zijn. Ja. Ja. Oké, okay, nou, ja. ik stel voor, over tien jaar gaan we gewoon weer een keer hier zitten. En dan kijken gezellen. we kijken ja. hoe het dan is. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid. Vrenelie Stadelmeijer en Franca Treur. Dank Zij jou. kwamen hier over vrouwenemancipatie praten. Ik had uh, wat uh, vrouwelijke platen beloofd. Uh, nou, dan we, kunnen we eigenlijk niet om Adele heen. Hè? Deze heet When We Were Young.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 Can I have a moment before I go? Just like a soul from mine. is ze natuurlijk. Adel met When We Were Young. Dit is De Nacht met Willem de Gelder. U luistert nog altijd naar Dit is De Nacht. We, praten, uh, we hebben anderhalf, anderhalf uur gepraat over vrouwenemancipatie. En nu gaan we door over een ander onderwerp. Dus we sluiten dat uh, onderwerp af. Uh, namelijk over falen. Uh, een bekende uitspraak is natuurlijk: van fouten kun je leren. Uh, ja, als je een fout hebt gemaakt, dan hoor je dat. Ondanks dat mensen begrijpen dat iedereen wel eens een fout maakt, is faalangst onder volwassenen ook nogal een bekend probleem. En om juist onze fouten te vieren, vond afgelopen weekend het Faalfestival plaats. Vannacht uh, gaan we de kracht in ons falen ontdekken met Remco van der Drift. Hij is uh, faalkundige. Dat is uh, heel moeilijk, want uh, Word die maakt de uh, taalkundige van. Ja, dat klopt. Die, uh... Dat is mooi, hè? Dus Word die. Uh... Die vindt altijd dat ik faal. Ja, dat is een erg moeilijk woord voor uh, de computer. En jij was ook initiatiefnemer van dat eerste faalfestival. En ja, verder cool. zit ik hier met Elke Lodewijk. Zij uh, organiseert Fuck Up Nights. Ja, Fuck Up Night. We gaan lekker heel vaak het woord fuck zeggen op de radio. Ja, dat, ik dat krijg mag Vast nu, commentaar op. Maar ja. uh, wat, wat is een Fuck Up Night? Uh, fuck Up Night, dat is dat uh, aantal, uh, een aantal ondernemers hun uh, faalverhaal voor een uh, publiek gaan vertellen eigenlijk. Ja, over een blunder of een fout en uh, ja, om wat meer openheid erover uh, te creëren. Oké, okay, verder ben jij uh, mede-eigenaar van Buutvrij Coaching in Haarlem. Dus jij traint ook eigenlijk mensen om minder faalangst te hebben, toch? Ja, klopt. Ja, ja ik doe dat samen met een vriendin van mij. Zij is echt professional coach en ik kom uit de uh, schrijvers- en storytellingwereld. Dus vandaar dat Fuck Up Night eigenlijk een mooie combi is van uh, nou ja, die faalangst... en hoe je dat met verhalen eigenlijk... Uh, nou ja, wat ja wat meer die openheid kan creëren zodat we dat wat, ja wat wat meer erover kunnen hebben en. Uh... Ja, maar ook wat leuker maken eigenlijk, mm -hmm. het falen. Ja, dat het falen, het falen wat leuker is, dat is ja. ook wel weer een beetje gek. Mocht u willen uh, uh, meepraten, dan kan dat. Uh, wat is uw uh, ergste mislukking? Uh, heeft u wel eens ergens in gefaald? En hoe gingen we daar toen mee om? 0800-1121, daar kunt u uw verhaal op kwijt. Als u even niemand aan de telefoon krijgt, dan uh, uh, kan dat. Want uh, we hebben een druk, dus uh, dan belt u dan gewoon een paar minuten later weer. 0800-1121, we horen uw verhaal graag. Um, bij mij in de studio dus, Remco. Van de drift faalkundige en elke Lodewijks uh, uh, organiseert fuck-up-night. Ja, we gaan echt heel vaak het woord fuck zeggen. Ik ben echt benieuwd als luisteraars zich daaraan ergeren. Sorry, het heet nou eenmaal zo. Ja. een fuck-up-night. Dus ik kan er niks aan doen. Hebben jullie zelf wel eens last van faalangst, elke? Um, ja, best wel, eigenlijk. Ja, dat, uh, dat uh, eigenlijk al wel heel wat jaartjes. En dat is eigenlijk omdat ik het gewoon altijd goed wil doen. Dat is wel zo makkelijk. Dat je niet uh, kritiek krijgt van jezelf of van anderen. Dus uh, ja, ik doe altijd heel erg mijn best om het allemaal zo goed mogelijk te doen. En dan, uh, ja, dan valt het wel eens tegen, om daar zo te zeggen. Want niet alles gaat goed. Nee? En nee. Want, uh, waar ben je dan precies bang voor? Ja, ik denk toch om anderen teleur te stellen... Weet je, als je zelf iets niet goed doet, nou ja, daar kan ik dan nog wel mee leven. Maar um, als je een ander daarmee ook benadeelt, dan uh, ja, dat vind ik dat wel heel vervelend. Dus, en, ja, het is wel lastig omdat wij natuurlijk uh, ja, over de vak night... Uh, die openheid heel erg creëren. En, en uh, Um, het over fuck-ups hebben. En toen merkten we zelf dat we de laatste editie... toen gingen we het ook zelf presenteren. Dat we echt super gespannen waren. En dat we moeten het goed doen. En dat we zeiden, ja, hallo, dit is helemaal niet... Hm. de boodschap die wij willen verkondigen. Juist niet, weet je wel. Dus het... Um, ja, wij, je weet wel dat, het, dat je het niet zo moet doen. En toch zit het er nog in of zo. Het is gewoon heel lastig, uh, vind ik zelf... om dat er nog helemaal uit te krijgen. Maar dat... Uh, nou ja, het hoeft er ook niet helemaal uit. Nee, maar, maar dat heeft dan te maken dus dat je andere mensen niet wil teleurstellen. Dus je, je, ja, als je zelf de slachtoffer wordt... dan heb je zoiets van: nou goed, dat is nou eenmaal zo. Ja, dan is je eigen schuld. Maar uh, nee, dat, dat heb ik een beetje, denk ik. Dat dat toch een ander teleurstellen te maken heeft. Ja. Oké, okay. Remco, heb jij wel eens last van faalangst? Absoluut. Elke dag, denk ik wel. Elke dag, ja. Ja, natuurlijk. Dat ja, uh, is ook een van de, van de mooie dingen van mijn vak. Zeg maar, dat ik ook mezelf. Uh, ontwikkel door, door faalkunde. En um, ja, ik denk dat... Um, want ik denk, ja, fouten maken is eigenlijk... Um, volgens mij dat je dat, dat je... dat er iets gebeurt in je leven... wat niet strookt met de verwachting die je hebt. En dat, is, dat ben ik het met je eens. Dat kan zijn dat andere mensen verwachtingen hebben... over uh, wat ik doe. Uh, of dat ik zelf verwachtingen heb van dingen die ik doe. En, en dingen die daar buiten vallen, die, die zien we vaak als een fout... En uh, de, de faal angst daarna dat ik van tevoren denk... oh ja, je zal dat wel goed gaan? En uh, kan ik het eigenlijk wel? En ja, uh, yeah. dat, dat gebeurt me dagelijks. Ja, en uh, herken je dan dat, uh, dat je vooral bang bent om anderen teleur te stellen? Of ook om jezelf teleur te stellen? Nou, ook om mezelf wel, merk ik wel. Ik, ik, ik herken het allebei eigenlijk wel. Ja. Uh, yeah. En wat is er dan erg aan om jezelf uh, teleur te stellen? Ehm... Um... Nou, eigenlijk vaak eigenlijk niets. Dus, dus daarom is het ook wel mooi om er bewust van te zijn. Hè? Want ik denk dat veel, heel veel... Uh, ook vaak onbewust gebeurt. En um, dat te maken kan hebben met onzekerheid. Dus ik denk van, ben ik wel goed genoeg... voor dit of dat om te doen? Of, uh, ja, of, of als ik uh, iets nieuws wil proberen... dan ook vaak zo'n innerlijke kritische stem... van nou, uh, Remco, kan je dat eigenlijk wel? En... Uh, die innerlijke kritische stem is ook bang dat ik dan uh, mezelf en andere mensen teleurstel doordat ik het niet kan. Mm -hmm. En um, ja, die willen ook graag dat ik het, vaak dat ik het niet doe, <laughs> omdat ik het omdat uh, goed moet doen blijkbaar ergens. voor. Oké, okay, een innerlijke kritische stem, hoe, hoe manifesteert zich dat? Is dat letterlijk een stem of, of is het een gevoel? Ja, nee, ik denk dat. We um, ja, kennen allemaal wel een soort dialoog met jezelf. Hè? Dus um, als ik hier naartoe rij en. Uh, de, net, net ook dat je een auto die wilde me inhalen... en ik was nog een beetje slaperig. En uh, ik stond op een gegeven moment zo, zo, zo stil op, de, op, de, op, de, op, op de straat. En die auto, wij allebei, die kwam van rechts. En wie moet er nou eigenlijk voor? Dan, dan, dan hoor ik zo, zo'n innerlijke dialoog... Oh Remco, uh, let even op, joh. Durf uh, uh, niet zo dom. Dus het is ah. niet zo dom, ja, precies. En, uh, dus dat is, ja, dat, die, dat is um, in bepaalde coachingsmethoden noemen ze dat de innerlijke criticus... Als, een, als bijna een soort van, van persoon in je hoofd die, die, die tegen je praat. En dat is een stem die vaak heel kritisch is op ons. En die ook faal angst en perfectionisme aanwakkert. Elke, herken je dat? De innerlijke criticus? Ja, die ken ik wel. Een goede bekende? Ja, dat is wel een bekende. Ja, ik weet nog wel dat ik... Uh, ik ik, ik uh, schreef ook op een, re op een redactie... Um, een nieuwsartikel over entertainment. En ik weet nog heel goed dat ik een artikel schreef over de Beastie Boys. En ik had Beastie met een Griekse ei aan het eind geschreven. Dus dat stond overal. Hm. Er kwam er een mailtje binnen, weet ik nog heel goed. Van dat er zeker weer een of andere stagiaire aan het tikken was. En, um, <laughs> en dat bleek ik dus te zijn. En dan hoor ik mezelf gewoon zeggen: Jeetje, wat ben je toch een loser als je niet eens uh, een van de bekendste bands normaal kan spellen? Weet je wel. Dat zo'n. Hm. Uh, ik denk dat dat die innerlijke kriticus nou ja. uh, is die dan uh, even spreekt. Ja. Terwijl ja, je achteraf die... misschien ja. denkt van ja, nou ja, kan gebeuren. Ja, toch? Ja. En als het voor een entertainment website is, dan kan je het ook nog aanpassen. Dat is helemaal makkelijk. Dat ook, ja. ja. <laughs> maar die, heeft iedereen die, die innerlijke criticus? Uh, ik denk het wel. In, in... Ja, ik heb hem ook ja, hoor. Dus ja. dat is uh, niet de reden waarom ik het stel. Maar de, want, uh, en misschien uh, als je je afvraagt, heb ik hem wel. Misschien is dat dan wel je innerlijke criticus. <laughs> oh ja, dat zou natuurlijk kunnen, ja. Ik kijk even naar de regie. Innerlijke criticus, herkenbaar, ja? Ja, oh, die knikt ook. Ja, nou, Er zijn in ieder geval vier mensen hier die, uh, die uh, daar uh, ervaring mee hebben. Um, uh, uh, uh, uh, Remco, jij bent faalkundige. Hoe word je dat? Is dat een universitaire studie? Voor ja, faalkunde? zeker. Ik ben nu 49. Dus ik heb 49 jaar voor gestudeerd. Ah ja. En, uh, ja, nee, ik, ik ben... Um, ik ben heel geraakt door het thema fouten durven maken. En dat is eigenlijk al ontstaan zo, uh, in de jaren negentig. Toen gaf ik uh, communicatietrainingen. En uh, als hobby ben ik toen begonnen met theatersport. Dat is improvisatietheater, mm -hmm. zoals de lama's en de op dat soort oh, ja. programma's. En daar raakte ik voor het eerst in aanraking met het concept durven falen. En, uh, want, want als je niet durft te falen, dan, uh, uh, dan durf je nooit zo aan het podium op te springen... en dingen te gaan, gaan, te gaan spelen, hè? En, uh, en als je helemaal je met elkaar aan het spelen bent, dan ben je dingen aan het creëren. Terwijl je. Uh, of eigenlijk, het proces is, is het product. Hè? Je bent met elkaar aan, aan, aan het spelen en dat is gelijk ook de voorstelling. Daar kunnen Heel veel dingen kunnen daar mis in gaan. Dus uh, binnen improvisatietheater, dat bestaat al, al vrij lang, is er al heel, heel lang over nagedacht. Over uh, hoe kun je anders omgaan met dat concept van durven mislukken. Dus uh, daar heb ik een paar jaar gespeeld en toen ben ik daar ook workshops over gaan geven. En. Uh, die workshops die gingen dus onder andere over durven falen... maar ook over uh, denken in mogelijkheden en uh, meer improvisatieprincipes. En, maar zo gaandeweg dacht ik steeds meer, meer van... oh wat gaaf, wat een, wat, een, wat een vrijheid ontstaat er bij mezelf... en ook bij de mensen die ik train. Als je gewoon, and, als je gewoon gaat nadenken over anders omgaan met falen... en uh, jezelf meer toestaan om ook uh, iets nieuws te doen... waarbij de kans bestaat dat je op je bek gaat. En... Uh, ja, dat ben ik een tijdje gaan doen. En um, op een gegeven moment uh, heb ik daar uh, zo verder over nagedacht. Toen kwam ik in aanraking met andere methodes. Zoals bijvoorbeeld mindfulness. Wat, heel, wat, wat voor mij over heel veel principes gaat. Over meer accepteren en meer mild zijn voor jezelf. En ik ben zes jaar geleden heb ik eerst een boek over geschreven. Waarbij ik zeg, improvisatieprincipes heb gecombineerd met mindfulness. En een theorie van een Amerikaanse psycholoog. heet Carol mm -hmm. Dweck. En... Uh, het boek heette Fouten maken moet. En eigenlijk toen is de faalkunde ontstaan. En zeker ook een half jaar nadat het boek uit was, want de fietsstek, ik ben goed, de fietsen door Gent. En ik dacht, nou, dat boek is nu een half jaar uit, Fouten maken moet. Maar eigenlijk heb ik een verkeerd boek geschreven, dacht ik. Want uh, Fouten maken moet moet met een T. Dat is eigenlijk best wel zwart-wit of hard gesteld. Hè, want je moet fouten maken. En toen dacht ik van, nou, eigenlijk. Wat, wat, het, wat ik eigenlijk wil zeggen aan de wereld... is je moet, hebt, de, hebt moed nodig, moed met een D... om anders om te kunnen gaan met, met fouten, mislukkingen en uh, succes. En um, toen ben ik aan, aan het tweede boek begonnen... een fout te maken, moed met een D. Uh, ja, dat zal op leeslijsten ingewikkeld zijn geweest, maar... Uh... <laughs> ja, en dat is ook het moment waarop ik dacht... Van, uh, waar ik op een gegeven moment uh, het woord faalkunde okay. in mijn hoofd ah, komt. Dat ja. is sindsdien, zeg maar een jaar of vier geleden noem ik mezelf faalkundige. En uh, anderhalf jaar geleden is het tweede boek... dus Fouten maken Moet uh, verschenen. En dat is ook het moment waarop ik bedacht... ik ga nu alleen maar met dit thema aan de slag. En toen heb ik ook het Instituut voor Faalkunde opgericht. Waar, en uh, vanuit dat instituut geven we dus trainingen... workshops, uh -huh. lezingen, retretes om, om Nederlanders te helpen ontkrampen, zoals ik dat noem. Ontkrampen, ja? Ja, want faalkunde is eigenlijk... Uh, wat ik met faalkunde wil bereiken... is dat ik Nederlanders ontkramp. En dat betekent dat je dus... Wat, wat, wat jezelf en elkaar wat meer toestaat om te mogen falen. En uh, ik denk, als je dat niet doet... als je alleen maar succes in je leven wil, wil hebben... dat je dan vaak in een kramp kan, uh, kan schieten. Want het moet moet moet goed gaan. En uh, het, er zit ook een paradox in. Want hoe meer je van jezelf vindt... of van jezelf in de omgeving dat het iets goed moet gaan... en hoe meer je daar in een kramp van schiet... hoe, meer, hoe, hoe slechter dingen vaak ook gaan. Dat is dan... Dus ontkrampen, dus het is ook een paradox van door te ontkrampen... Door, te, door wat ontspannen om te gaan met successen en mislukkingen... Uh, presteer je ook vaak beter. Dat klinkt inderdaad een beetje als een paradox. Ja. Maar, dat is dus maar niet snap zo. je dat? Want ik bijvoorbeeld... Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, ja. Als je mezelf weer om fouten te maken, dan ga je het vanzelf doen. Ja, mijn rijbewijs, ik moet heel vaak denken aan hoe ik, hoe ik ben afge... Ik ben de eerste, eerste keer ben ik enorm gezakt. En dat had echt te maken met dat ik zo in een kramp zat. Ik moest per se alle verrichtingen heel 100% goed doen. En... Uh, ja, dan blokkeert er iets in je systeem waardoor je, waardoor je gewoon slechter gaat functioneren. Ik zie elke keer heel hard knikken. Herken jij dit? Met afrijden, heel erg. Ja, ja ik, ik, de eerste keer dat ik moest afrijden... toen zat ik ook in zo'n kramp dat ik gewoon volledig een, een straat waar je helemaal niet in mag in reed. Oh ja, ze dus, uh, Een ingreepje en toen Een behoorlijk ingreepje, ja. Nee, ik heb daar zelfs echt een, een lesje mindfulness en zo voor moeten volgen... voordat ik een keer mijn rijbewijs haalde, ja. Oké. Okay. Waarom ben jij met dit onderwerp bezig gegaan? Um, ja, ik, wij, nou ja, ik ben men, uh, samen met Chantal Dentro hebben wij dus Buurtvrij Coaching. Um, zij is echt professional coach en ik ben uh, meer de schrijver en uh, storyteller. En um, nou ja, omdat we Fuck Up Night toen tegenkwamen, uh, we zagen dat concept en dat is eigenlijk een, precies de combi van een uh, nou ja, mooie verhalen waarmee je ook echt iets, uh, nou ja, mensen kan, kan inspireren en raken zeg maar. En toen dachten we, nou, dat, dat moet echt naar Haarlem komen. Haarlem is een hele culturele creatieve stad. Dus we dachten, nou, laten we dat gewoon eens uh, gaan proberen. En uh, ja, inmiddels zijn we al uh, twee edities verder. En uh, leren wij ook van onze fouten. Ja, dat zal wel. Maar de, de, dit onderwerp specifiek, waarom spreekt het jou aan? Omdat je het herkent? Ja, ook. En ik, denk dat, ik vind het zo belangrijk dat we het er wat meer over gaan hebben. Ik ben zelf ook heel erg geneigd als je iets fout doet: van oh, dat schuiven we even weg en daar hebben we het verder niet meer over. Maar um, het moet. Ja, ik vind ook dat het. Dat het fijn is als we er wat makkelijker over kunnen hebben en dat we niet zo uh, moeilijk erover doen en zwaar en dat we het alleen maar als je alleen maar die succesverhalen hebt, dat is ook zo saai. Want van die faalverhalen daar kun je eigenlijk juist, die zijn juist inspirerend, kun je juist van leren en je hoeft echt niet alleen maar over je falen en fouten te hebben. Maar het is goed om die kant ook juist te belichten, ook om ja met dit vak Night zeggen we ook, het is ook gewoon een leuke avond, weet je, want niet uh -huh. allemaal zo zwaar en moeilijk. En uh, ja, om het wat bespreekbaarder te maken. Ja, Is dat ook de reden waarom jij dat faalfestival hebt georganiseerd, Remco? Ja, absoluut. Ik, uh, het, ja, ik heb niks tegen succes, overigens. Want het was een succes, het faalfestival. <laughs> en, en ik is vind het wel weer fijn. Ja, en, um, maar ja, we leven in een enorme prestatiemaatschappij. Hè? Wat jij eigenlijk zegt, dat, uh, het, lijkt, het lijkt soms wel eens alsof succes het enige is wat er bestaat in de maatschappij. Dat... Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook op dingen op Facebook bijvoorbeeld. Dan, uh, ik vind Facebook heel fijn en ook heel, heel vervelend. Dat als, je, als ik zelf in een dag wat faalangstiger ben... of ik heb veel fouten gemaakt, of het gaat, gaat het wat minder goed met mij... dan kijk ik op Facebook en dan lijkt het wel of iedereen in mijn omgeving... al mijn Facebook-vrienden alleen maar succes hebben. En, uh, met mooie uh, vakanties en relaties. En dat is natuurlijk niet, niet zo. We hebben, uh, en door, doordat we succes zo graag etaleren als mens... Um, het lijkt wel of de, de, de mislukking wat, wat, uh, ja, wat, jij ook al zegt, dat we die wat, wat wegstoppen. En dat zorgt ook voor die, voor die verkramping. Dus, uh, Mijn, ik, ik vind eigenlijk, ik, het, ik vind het mooi dat mijn missie, en daarom ook dat festival onder andere, is om, mm -hmm. om, om, uh, om ook gewoon de, de mislukking ruimte te geven. En niet, niet alleen maar dat succes, wat we allemaal zo gaan ophouden, maar ook dat we durven, durven laten zien aan onszelf en, en, en elkaar. De mislukking is er ook en die mag er zijn. En daarom vind ik het ook mooi wat jullie doen met de fuck up Nights. Want dat is, uh, ja, dat is ook heel erg teg tegengesteld aan wat we normaal gesproken doen op Facebook en uh, op verjaardagsfeestjes. Want iedereen vraagt gewoon vaak: van, hoe gaat het er met je nou? Het Gaat het goed? En, uh, ja, dat is, uh, ik probeer dat masker van mm -hmm. succes wat, wat af te doen. Nou, eigenlijk Zo. is het Faal Festival een soort één grote uh, fuck up night eigenlijk, soort van, toch? Of niet? Nee, niet hoor. Want, oh, we niet. hebben de fuck up we hadden zeven podia. En uh, in We oh, Dat zijn zeven, zeven fuck-up nights. eigenlijk. In de, uh, nee, we hadden een, een, een van de podia was een fuck-up night. Ah, okay. En op die andere podia uh, hadden we, uh, we hadden een podium, podium met, uh, met workshops. Ik heb zelf voor Faalfitness gegeven op dat podium. En we hadden een workshop over in criticus, wat we net over hadden. Mm -hmm. En we hadden een uh, podium met uh, falen aan allerlei thema's. Dus er kwamen sprekers en schrijvers, over wat falen in de liefde, of falen in de natuur, falen in de wetenschap. Nou, we hadden een podium met meer. Uh, gesprekken en discussies over falen in de politiek. En uh, Wilfried de Jong had een gesprek met een aantal uh, sporters over falen in de sport. Dat was muziek, uh, dat was theater. Uh, dus het was eigenlijk een fuck-up-night extra, extra large. En we hadden inderdaad ook één zaal met de Utrechtse fuck up nights. En Daar hadden we een aantal bekende Nederlanders. Uh, Diederik Stapel, met natuurlijk enorm gefaald in de wetenschap en uh, met zijn fraude. En. Uh, Joost van Bellen, DJ, uh, Soendos, een uh, cabaretier, die uh, bij de wereld draait door, uh, is gefaald. <laughs> en, um, dus ja, fuck-up was wel een belangrijk onderdeel van het festival. Ja. Oké, okay, een, een, een grote fuck-up-tijd in Utrecht dus was afgelopen zaterdag, waren er veel mensen? Ja, want uh, er waren uiteindelijk, ik moet het exacte aantal weken nog niet precies, maar volgens mij iets van 1300 mensen. Ja, dus, uh... nou, dat kunnen we moeilijke mislukking noemen, inderdaad. Zeker, dat is het, een, was echt, het was echt een heel succesvol festival. En ja, dat is ook grappig, want heel vaak zeggen mensen, zeggen, maar ja, dan je met een faalkundige... Uh, ja, moet je niet een mislukt festival Precies. Niet, en, en nou ja, weet je, dus daarom, ik, ik, ik heb nogmaals, ik heb niks tegen succes, maar het is mooi, want het is mooi om succes en falen naast elkaar te kunnen laten bestaan. Want het lijkt vaak, dat wij, wij als mensen, wij denken vaak succes. Is niet mislukken. En um, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Want uh, je, uh, vaak is het succes en mislukkingen zijn vaak een onderdeel geweest van het succes. En um, ja, dus ze, ze zijn ook met elkaar verweven. En ja, het is ook prima om succes te hebben. Ik, vind, ik, vind echt, ik heb echt genoten van het festival. Dat zoveel mensen op af, af zijn gekomen. En, kijk, en, en daarnaast zijn er ook dingen misgegaan natuurlijk. En ook in de voorbereiding en, en, ook, en ook daarna. En, en het is, ja, dus mijn. Mijn houding daarin is dat ik wil voor mezelf en voor de wereld... dat we die, dat we die twee dingen gewoon kunnen omarmen... Ja. Zometeen praten we door over uh, falen en over uh, bijvoorbeeld de innerlijke criticus. Als u dat nou herkent, dan kunt u bellen 0800 1121. Vertel ons uw uh, grootste faal in het leven, uw grootste fuck-up, om het met een Engels woord te zeggen. Uh, ja, 0800 1121, u bent welkom met uw verhaal. Zometeen uh, luisteren we even naar een plaatje van Chef Special en horen we het nieuws. En daarna praat ik door ook met mijn studiogasten. Really better?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 All your words and what they mean But baby I just can't forget ya I need you more than nicotine Nicotine Nicotine And you won't let me sleep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 Wake up and find you, and I know this is real. Are you born? Oh, let me sleep, 'cause your love is like a drug to me. Van Eigen Bodem, chef special met nicotine. Wij praten over falen en uh, dat doen we na het nieuws van uh, 4 uur van de NOS. Um, nou, hopen dat dat niet misgaat, maar dat zal wel niet toch. Tot zo!